Het weer. Minima vannacht tussen min 3 en min 5. Morgen is het vrij zonnig. Wat sluierwolken misschien. En mogelijk in het noorden eerst wat lage bewolking. Het wordt morgen 2 tot 4 graden bij een koude Noordoostenwind. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zie het. staat weer op CFM. Zal het de Je hebt gewoon lekker laten staan. Helemaal goed natuurlijk. En ja, mijn naam is DJ JK. Twee uur lang zie je het. Keier door de eter. Misschien wel DRB+. Het kan allemaal natuurlijk ook uh, via ons digitale televisiekanaal op Ziggo. Ik zeg, twee uur lang zie je het. Oh, wat, wat, wat, wat heb je ons gemist, hè? Ja, wij jullie ook, hoor. Oh, even trapt af met een uh, fantastische plaats. Lost Frequencies en Zonderling. Deze jongens hebben zo'n lekkere plaat gemaakt. Crazy. Het origineel. Ik vind hem geweldig. En daar kwam een remix van uit. Ik zeg tegen Dennis. Ik zeg, Heb je deze versie al gehoord? Hij zei. Wow, wat een gave versie. Ik zeg ja. Die kunnen we de luisteraars zeker niet laten missen. Dat is namelijk de Sonny Bees Remix. En je hoorde hierna ook de plaat van Raven Crime met Honey. Ja, twee uur lang zie je het. Ze staan helemaal klaar voor je. En ja, wat, wat gaan we de komende twee uur allemaal doen? Nou ja, je weet het al een beetje denk ik, als je vast een vaste luisteraar bent, zeker. Natuurlijk de nieuwtjes. Wat is er allemaal gebeurd en wat staat er te gebeuren? Ik heb het allemaal voor je op een rijtje gezet. Natuurlijk de chart. Het zal allemaal veranderd zijn. Laten we het hopen in ieder geval. We gaan eventjes straks een blik wagen in de charts. Wat is er allemaal hot en wat is er al afgevoerd? Natuurlijk, hij is er vanavond bij Dennis, oftewel DJ Dion Sydney. Een uur lang gaat hij in de mix. See it sessions live. Ja, mocht je mee willen kijken in de studio, dat kan allemaal. Let niet op mijn haar, al die mutsen hè. Ja, heb je het ook zo koud? Nou, dan zorg ik wel voor een uh, portie warme hits. Ja, over warme hits gesproken. Ik heb er een plaatje. Ik heb een plaatje. Ja, hij heeft het weer hoor. Mi gente, kende je wel. Nou... Future class en Denkij. Die dachten, hey, ik ga hier iets veel leukers mee. Nou, dan ben je hier bij het aan het juiste adres. Want ja, wij hebben gewoon... Future Class en Denkij. Die noemden het gewoon Two Gente. Wat voor freaking plaat dat geworden is. Nou, je hoort het hier. Zie het in de house. En ja, er mag gedanst worden. Het hoeft niet, het mag wel. Nu, Two. Zo met Dreamer in de Jack Wins uh, remix. Ja, en over dromen gesproken. Oh, dat, uh, dat is mooi voor het volgende onderwerp. Maar uh, ja, de fourth Future Class en Denke met Two Genta. En ja, hoe favoriet die plaat is, dat, uh, dat merk ik gelijk wel hier in de mailbox. Ik zie een berichtje binnenkomen van Simone, en die zegt: Oh, het voelt al zo lekker zomers. Ja, moet je hier niet even een stap bij de deur doen hoor? Wat een uh, schrik hier, rot. Maar ik had het net over dromen. Ja, over dromen. Die worden meestal waargemaakt in Disneyland Parijs. En ja, er komt een festival in Disneyland Parijs met onder andere... niemand minder dan onze enige echte Avojack. Ja, genieten van je favoriete DJ's terwijl je de attracties onveilig maakt. Niet en Zee Ja, Disneyland Parijs wordt voor de tweede keer ongetoverd tot Electroland. Op 29 en 30 juni 2018 was het festival los in Parijs. Genieten van je favoriete DJ's terwijl je de attracties onveilig maakt. Dat is toch helemaal gaaf? Ja, de lineup bestaat uit zeven DJ's, waaronder het duo Dimitri Vegas en Like Mike. De Duitse Robin Schulz en de Nederlandse Avrojack, Ook de legendarische DJ Bob Sinclair. De Franse artiest Mosima. De internetsensatie Lovely Laura. En haar DJ-ergenoot Ben Santiago, ze zijn van de partij. Natuurlijk kun je van Disneyland meer verwachten dan alleen muziek. Zo zal er een lichtshow zijn met special effects over het park. Ja, en dan die attracties dus. Die kun je gewoon bezoeken terwijl je naar de deutjes van de artiesten luistert. Zo kun je in de rock roller Coaster Starring Aerosmiths... de Crush Coaster, Ratatouille's de Adventure and The Twilight Zone Tower of Terror... en ja, als de zon onder is, komt de Tower of Terror tot leven... op het ritme van de electrobeats met lichtshows, beeldschermen... en special effects voor een exclusieve nachtshow... De tickets uh, kun je scoren via de site van Electroland Festival. De prijzen zijn helaas nog niet bij mij bekend. Maar geloof me, dit gaat een feestje worden... die alleen maar van sprookjes kent. Tot zover die nieuwtje. We gaan gauw door, want ja, Penny Royal... een man die gek is op koffie... en op goede housemuziek... die heeft uh, de track van Crystal Waters... 100% Pure Love onder andere genomen. En ja, hij noemt het ook Benny Royal for the Love of House. Ik zeg... Dit is Crystal Waters' Pure Love in de Benny Royal Remix. Zie je in de house? Tot aan 11 uur, de heetste beats en natuurlijk... Straks de one and only, DJ Dion Sydney. We gaan het ijs laten kraken voor zover er al ijs... Hier ergens in de buurt ligt. We gaan het tempo opvoeren. We gaan het water yes, smelten. Ja, er gaat ook wel eens een keertje wat fout met zo'n uh, opname. Ongelooflijk jammer hoor. Camel Fett en de Audiobullies, bugged out. Wat een gave nieuwe plaat. En ja, Camel Fett, je kent ze nog wel, van de plaat Cola. Cola, ja, welke is dat ook alweer? Ja, nou als je dat niet weet, dan heb je onder een steen gelegen hoor. We, we pakken hem er gewoon eventjes bij. Ja, weet je het nou weer? Precies komen. Deze plaat is zo geweldig. Het, het is toch wel het pareltje van 2017. En ook in 2018. Ja, dan gaat het gewoon nog helemaal door. Wat onder andere Frankie Rizardo heeft hem eh, in de remix gedaan. Nou ja, zo zijn er nogal een paar. Eh, Robin Schultz onder andere. Ja, ik zeg, hij is zo lekker. En ja, ik zou hem zo weer gaan draaien. Maar dat doen we vandaag niet. Want. We hebben nieuws, ja. De minister stelt onderzoek in naar prijstickets Tomorrowland. Chris Peters. Dan denk je, hè, zit hij hier in de Tweede Kamer? Nee. Chris Peters is namelijk de Belgische minister van Consumentenzaken. Die gaat een onderzoek instellen over de prijs van de tickets voor Tomorrowland. Dat zei Peters in het radioprogramma De Inspecteur. De minister deed die uitspraak nadat veel consumenten klaagden over de prijs van de kaarten. De organisatie zou verschillende bijkomende kosten op de rekening hebben gezet. Zoals betalingskosten en verpakkingskosten, wat volgens de wet niet mag. Organisaties zijn volgens de e-commerce wet verplicht om een al prijs te vermelden. Ja, Tomorrowland zegt in de reactie in de morgen dat de organisatie de wet niet heeft overtreden. En volgens onze verantwoordelijke mag dat ook... Maar we wachten nu natuurlijk af wat de economische inspectie zegt, stelt woordvoerder Debbie Wilson in de krant. Het gaat om kosten die volgens ons niet eigen zijn aan het festivalticket. Ja, volgens de morgen riskeert Tomorrowland een boete van 80.000 euro. Die kan oplopen tot 200.000 euro. Oeh. Ja, als blijkt dat het festival dus te kwade trouw heeft gehandeld. De 2018 editie van Tomorrowland is uh, al helemaal uitverkocht. En alle 400.000 kaarten, die waren gewoon in minder dan een uur verkocht. Ja, dat is nog eens snel, hè? Ja. Wat ook snel is, is deze plaat. Joey Bermudez, featuring Louis Carver. Crazy enough in de Reto Vision remix. Ik zeg, zometeen de charts... En misschien doen we nog wel een nieuwtje. En misschien gaan we nog wel wat harder vanavond. Ja. Hoe dat? Blijf luisteren. In gewoon de studio binnenloopt. En wat een uh, sfeer hè, hangt er gewoon omheen. Ja, misschien, misschien komt het wel omdat we elkaar zo lang hebben gemist. Wat denk jij, wat denk jij Dennis? Ja, ik denk... Gewoon die afstand uh, van twee weken die we gehad hebben. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat is onoverkomelijk, hè. En ik heb je nog wel een kaart gestuurd uh, 14 februari. Jezus. Ja, ja, ja, ja. Het is allemaal wat. Hé, hey, ik, uh, ik zat net in de nieuwtjes uh, eventjes te kijken, maar ben jij het? Die jij zoekt een snelheidsovertreden om dienstboeten te betalen. Ja, ik weet het niet. Nee. nou ja, oh, politie de, jij, Zandvoort. Jij, jij was het dus niet. Ja, er werd recentelijk werd er een snelheidsovertreden hier zo in de regio aangehouden en de politie Zandvoort. Ja, die zegt ja, waar rij je nou zo hard? Ja, eh, slim FM, hè? Headhunters en wild cells. Ja, dan weet, weet je het wel. wel. Nou ja, de, de politie deelde dit in een tweet. En in een reactie daarop boden de DJ's aan om de boete van 230 euro te betalen. Alleen ja, ze moeten de, de, de daden dan nog wel eventjes vinden. Ja, het zal, het zal je gebeuren. Maar ja, daar ontstond gelijk al de nodige commotie om. <lacht> ja, want dus een zijn dus mensen, dus een hoop omdat, mensen dus die... Omdat, omdat hij naar Wildstyle zijn headhunters zat te luisteren. Zegt hij van ja, het gas erop. Ja, nou ja, dat, dat kan ook wel. Ja, zie je het en zo, hè je weet het wel. Ja, Rechterbaan, ja, ja, ja. linkerbaan, ja, ja. vol gas. DJ, DJ J.K. en Dion Sidney, hè. Ja, je Ja, dat wou ik ook. En uh, ja, helemaal gaaf natuurlijk als het voor je betaald wordt. Maar en dus, ja, een hoop en mensen die en zeggen... En, oh, die en, en, en nog in ons eigen dorpje. Ja, en een hoop mensen zeggen ook, ja, hallo. Waar zijn jullie nou mee bezig uh, tegen die DJ's? Uh, een jongen die uh, zo gevaarlijk bezig is? Want ja... De, het, dat ver, uh, vertelt het, uh, de rest van het verhaal natuurlijk niet. Waarom wil, wil je dat dan gaan betalen? Dus ja, willen ze een goede daad doen? Ja, krijgen ze alsnog een directrol op de neus, hè? Ah, ze schuit toch uit. Ja, allemaal. Dus politie zal het op zijn best. Ja. Uh, hey, maar... Uh, uh, uh, <laughs> ik heb ook nog een ander nieuwtje. Kijk jij wel eens televisie, Dennis? En dan met name naar De Luizenmoeder. Nee. Ik hoorde, nee. wel, ik hoorde wel heel veel mensen over. Nou, het is best wel grappig. Ja? Maar. Mental Theo die denkt: hé, hey, weet je wat? Hier gaan we wat mee doen. Van, van, van het uh, introotje, liedje daar ga ik een hard versie van. Nou, daar is hij hoor. Komt ie! Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent! Dennis ga eens zitten. Ja, voor de mensen die meekijken in de studio. Wat een gek huis. Dennis staat hier te, te rennen en te springen. Jeetje, kom maar even op adem hoor, Dennis. Woe! Ja, ik eh. Uh, ja, uh, ik, ik ben helemaal sprakeloos, man. Ja, even op adem komen, natuurlijk. Jezus. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, dat, dat, je bent wel weer gelijk warm. Want uh, ja. Ja, je, je was een beetje wit uitgeslagen van de kou van buiten. Ik ja. denk, nou! Oeh. Het is niet normaal, uh, hè? Het, het moet eventjes een beetje, warm, uh, ja, even een beetje warm springen. Nou ja, bij deze dus uh, Charlie Loynois uh, uh, Mental Theo of uh, Alleen Mental Theo. Ik denk, ik denk dat er al, altijd wel een beetje een 1-2'tje is tussen die ja, twee er jongens. Zit, er zit altijd een producer achter. Dat wou ik net zeggen. Maar ik, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel ja. gewoon eventjes leuk. Eventjes een beetje een, even, even wat een apere ski-ideetje. ja. Maar jij, wat jij zei al een beetje, dat tweakers, die vond ik vorige keer zo leuk. Ja, uh, ik vind hem zo goed. Misschien, misschien dat we hem zo meteen nog een, nog een keertje doen. Ja, waarom uh, uh, niet? De Jekermaisen zongen om een beetje warm te worden. Ja, de Jekermaisen staan ook koud. Nou, lekker Dennis. Ja. Hé, hey, maar uh, dan is de vraag, wat zullen we nou toch eens een keertje gaan draaien? Want zo meteen gaan we vast in de charts kijken... Ik zat al te denken aan de Beach jackers en de Bali Bandits. Is ja, dat is een lekker plaatje. Is dat, dat. een lekker plaatje? Ja. Nou, Gaan speciaal we voor jou. De Beach jackers en de Bali Bandits. Are you Randy? Of ben je dat niet? Nou... Hey, en musician. Ja, ben. Oh, nee. Jij bent helemaal niet Randy. En Dennis, sommige commercials daar ben ik zo op tegen. Wat is er dan? Wat is er allemaal aan de hand? Nou... Soundcloud uh, die heeft uh, tegenwoordig uh, nieuwe commercials. Oh. Commercials van een halve minuut die je niet kunt wegklikken. Oh. En dat is zo ontzettend irritant. Ja, dus wat doen we dan? Dan pakken we gewoon uit de map lekker de massive drum en Jolanda be cool. En dan zeggen we, doei doei Spotify! Doei doei uh, Soundcloud! Wij gaan gewoon met onze eigen uh, geurgezicht verder. En dik ja, hoor. middelvinger naar jullie service. Hasta la noche, zomer in Forts. Hasta la vista. met uh, kersten, Dennis. Ik vind hem al zo lekker. Ja, dat dacht ik al. Dat kerstje maakt het hem af, hè? De kerstje op de start? Ah uh, ja, de kerstje op de cola. Hé, hey, <lacht> maar... Uh, we zullen eens kijken. Het kerstje van de charts. Want we, ga, we gaan weer even kaarten. We, we, gaan, we halen gewoon even de charts erbij. En wat zullen we vannacht doen? Zullen we gewoon eens kijken naar de future house? Ja, we, ga, we ja. gaan weer lekker vooruitkijken. We gaan vooruitkijken. Daar vinden we op nummer 10, om waar we gelijk met de deur in huis vallen. GTA, Wax Motif, Dylan Francis en Anna Lu Luno. Luno, Lu Luno. oké. Okay. <laughs> I Can't Hold On. Lekker nummertje. Ofwel, uh, rennen naar die wc. Dat denk ik de minste. Klaar Het dit zit nou gelijk in je hoofd, hè? Ja, ja, ja. Nou, we, zijn, we... Ja. ja, in het kader ik van dat er zoveel mensen ziek zijn natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. ja. Lekker nummertje dit, hoor, moet ik zeggen. Die... Ja, nu begint hij ja, Hij is naar het drop ja. Ik vind het een rustige plaat voor GTA Ja, maar wel lekker Ja, ik kan het zeker wel waarderen Maar ik, ik ben er niet gewend van hem Ach ja Door naar nummer 9, daar vinden we Nora Pure Met Sphinx Ah, uh, mijn vriendin ik zie je helemaal glunderen. Ik, ik, ik krijg altijd een big smile als ik een release van haar tegenkom. Die platen van haar zijn zo zomers lekker. Maar dat is dus Nora en wie is Pure? Nee, het is Nora en Pure. Het is gewoon zij is Nora en Pure. Een gespleten persoonlijkheid dus? Ik denk het ja. Oké. Okay. Zuid-Afrikaans, dus het zal wel. Ja, misschien hè, doet ze het samen met een drankje erbij. Ja, ik ben Nora en ik heb een puur. Pure. Ja. Ja, een, een lekker lenteplaatje ja. Even kijken of de weergoden dat ook horen Jongens, we willen lente Het zonnetje is er al Nu nu ja, die is temperatuur toch, Het is toch even klappertanden Want oh. uh, volgende week wordt het een partijtje koud Ja, dan ga ik bijna d -O, o d Oh nee, nee. Op, pla op plaats nummer 8 vinden we D-O-D Oh die. Ja. ja, van die koude, uh, zie je wel in de letters overal. Van die klappe, klapperbones, Bones, ja. Die klapperende bones. Klapperende botjes. Ik moet zeggen van deze plaat, ik vind hem heel erg op zijn vorige release lijken. Sixes. Ik ben niet altijd van de D.O.D., maar als ik dit eens dus zo hoor, denk ik wel gaaf effect hoor. Ja, het, het is op zich een vette plaat, maar ik vind hem persoonlijk iets te veel voor de vorige Ja, maar daar hebben wel meer artiesten last van. Ja, dat is Autisme. Artisme. En voor de mensen die uh, meeschrijven op Doorwreckers. Oh ja, je bedoelt dit stukje natuurlijk. Ja. Ja, herkenen? ja. Kijk, herken het. Ik weet gelijk waar je het over hebt. Op nummer 7 vinden we niemand minder dan... Don Diablo, Don Diablo. met Head Up. Wat is een nieuwe album? Future. Ja, heb je, heb je zijn nieuwe album, al? Ja, ik heb zijn album. En Na wat de vind de... je ervan? Uh, ik vind een hoop platen leuk. Maar. Sommige platen vind ik echt een beetje te slap. Echt dat ik denk, oké, okay, dan nu word je een beetje te emo. Maar uh, hij heeft wel bijvoorbeeld een hele vette cover van uh, Adamski, Killer. Oh! Die hoorde ik toen drie jaar geleden in uh, Jimmy Who, tijdens de Hexagon Label Night. En nu is hij op zijn op op album uitgekomen. Gaan hem ook in deze Seat uh, Sessions komt hij voorbij. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik Waar vind hij heel heeft vent. hier lang over gedaan dan? ja. Dat ja, kan misschien uh, je voor je de rechter. Ja, het zal je het kleren te maken hebben. Kun je nagaan. Yep. Maar door met de want op. Of nummer 6 vinden we... Nervo, de Nox alle, en... Olaf. verhelden. Best Friends. Ik ben nooit zo'n uh, nervo fan. Nee, ik ook niet, maar dit, dit is de Oliver Helders' remix. Ja, je hoort gelijk uh, Oliver Helders' sound al erin. Ja, dat baseline van hem. Ja. Yo, Yo, be... Dat vind ik van Oliver Helders. altijd wel goed. Die baseline is van hem altijd zo lekker. Uh, ja, rauw. Maar niet te, weet je? Gewoon. Uh, medium. Yo, you wanna be me at the bar? Ah, oké, okay. ja. Nou ja, oké. Okay. Ja, ja. En door. En door naar het ijsje van de week. Calippo. Calippo vinden we op nummer vijf. Is good, good, for, good. for you. Calippo is zeker good for me. Ja, elke keer weer verrassend. Ja, Toch weer anders. Ik, ik ben ook echt fan van Calippo. Ja, welke smaak? Cina's. De hoor. Jongens, jongens, jongens, jongens. Ik, ik zie hier de producer helemaal schudden van, nee, jongens, uh, jongens, kom, jongens nou. kom op nou, het kan beet, zo mooi zijn. Beter professionaliteit hier. Nee, nee, dan, dan nummer vier, daar vinden we ook. Bascar. Bascar met Loose Control. Ja, controle, die hebben we al lang uh, losgelaten hoor. Ja, die, uh, eh, Missy Elliot. Staat ook klaar. Vind je hem leuk? Ik weet niet waarom. Mascard is uh, net als uh, seven, die uh, komen uit uh, Brazilië, maar komen een beetje van het. Dat De noemen ze Brazilian-base bit. Brazilian bass? Bit. Beetje... Brazilian based. Ja, het is gewoon ja, een soort simpele bit met een zware bass erin. En dan meestal samples van bekende platen erin. Uh, ik hou er persoonlijk wel van. In spooky slaat het goed aan, ik weet niet waarom. Ja, maar is dit dan Future House? Ja ik, weet, ja, ik weet ook niet waarom het daar in dat hoopje geplaatst nee, nee, want, uh, ik heb met meerdere platen dat ik denk van nou... Te, ze proppen ze gewoon in een chart, uh, denk ik, om uh, onder de aandacht te komen. Ja, maar dan gaan we toch uh, maar even door. Want op nummer drie vinden we niemand minder dan Campo en Six met Make Me Feel. Op Hexagon Label. Ja, je kent hem nog wel, hè? Ja, ja, ja. Ik kwam Ik? nog een uh, paar weken geleden. Je ziet het Sessions langs, hè? Ja, ja, een tuurlijk. Maand, een maandje geleden al. En, en nu staat hij toch echt in die top 10 uh, hoor. Ja, wel verdiend, want het is een lekker plaat. Ja, gewoon lekker toegankelijk. Ja, een andere ook. plaat die ook zeker toegankelijk is... IDX uh, met Jaded of Spin and Deep. Gewoon lekker koebelletje, hè. Ja, dat, dat doet het dan, hè? Koebelletjes. Ja, hè? gewoon. Uh, ik vind dit gewoon zomers. Uh, alsof je. Dit, dit kun je gewoon in een club horen, maar je kunt het ook gewoon lekker. Dat je naar zonsondergang staat, dat je zo uh, denkt van oh, heerlijk. Wat oh, Jack Ja, ja als, als, als, Wat ben jij romantisch man? Ja, ik zag de zonsondergang vandaag. Hè. Ik ga hem op blauw zien. Ja, oh, ik zie het. <laughs> Voor de mensen die meekijken. Hallo. Hey mensen. Dennis, doe even netjes je muts af. Ja, ja, ja. Oké. En dan, ja, komen we toch bij die nummer 1, hè. Hoe is het Kiko Franco en Jetlag Music. Met Gente. Ja, ik begon vandaag met Future Class DK Met Gente. Tu Gente. Maar dit is het wat? Heb je nog niet gehoord? Nee, nog niet. Nou, ik ga hem hier zo laten horen. Maar ja, nu eerst die nummer 1. Mi Gente. Ik te dansen ze Ah, Nee, ik vind die andere versie toch beter, dus. Is, ja. Maar ik ben ook persoonlijk een beetje klaar met Migente. Migente, ben je er klaar mee? Oh, waar ben je nog niet klaar mee? Jägermeister De Jägermeister, Ja, ja, ja ik zal ja, hem ja, pakken, want die zal nou wel goed afgekoeld zijn. Ja, ja, heerlijk. Story of Jägermeister. Dus voor de mensen die nog eventjes willen springen, het kan hier bij deze. We knallen maar gewoon weer in, hoor. The Tweakers and Jägermeister. Live from Climax 2017. Show it DJ Dio Sydney. Meneers. He New